8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Veel snelwegen bij 130 kilometer onveilig. Bleker wil af van post op maandag. En meer dan 100 doden in India door illegale alcohol.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 De laatste vijf jaar is het aantal brieven met 30 afgenomen. Doordat er minder brieven worden verstuurd, stijgen de kosten per brief. Om te zorgen dat de postwegelkosten niet te veel stijgen... wil Bleker het aantal bezorgdagen beperken. Rauwkaarten en medische post... moeten in de toekomst nog wel zes dagen per week worden bezorgd.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 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een omstreden defensiewet aangenomen. In de wet staat dat mensen die in Amerika worden verdacht van het beramen van aanslagen voor Al-Qaeda... door militairen mogen worden vastgehouden. Nu gebeurt dat nog door justitie. Volgens de wet kan het leger terreurverdachten onbeperkt vasthouden. De Senaat moet nog akkoord gaan met het voorstel.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 ANWB, verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt wat drukker dan gebruikelijk, maar ook weer niet heel veel. Er staat iets meer dan 200 kilometer file. Er zijn een paar aanrijdingen die verstoren het beeld en auto's met pech. Dat is onder andere het geval op de A16 van Rotterdam naar Breda. Er staat voor de Van Brien 6 kilometer file. Door een stilgevallen auto is daar de rechterrijstrook dicht. De A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voorknoop Plaverpolder, 4 kilometer na een ongeluk. Dan de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Maasdijk en Vlaardingen-West, 7 kilometer. Staat daar behoorlijk stil, want er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De A27 van Utrecht naar Breda is weer vrijgegeven. Er gebeurde een ongeluk met een aantal personenwagens bij Nieuwendijk. staat nog wel file tussen Noorderloos en Nieuwendijk, 9 kilometer. De andere kant op de restant van de kijkersfietsen van Breda naar Utrecht... tussen Hank en Werkendam, 7 kilometer. En in Zeeland, de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen...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 Marcel Ooster. Goedemorgen, geen post op maandag. Dat mag volgens de wet helemaal niet. Maar het kabinet wil de wet wel aanpassen om de kosten te beperken. En er komen vanochtend nieuwe cijfers over de werkloosheid in ons land. De bouw doet zijn uiterste best om alle werknemers aan het werk te houden. Joris van der Kerkhoof zoekt uit hoe lang dat nog vol te houden is. En dan die 130 kilometer per uur van minister Schultz Er zijn bezwaren. Die zijn ook terecht, maar daar wil ze wel iets aan doen. En, uh, nou ja, de minister... Dezelfde discussie heb ik met mezelf ook gehad. Uiteindelijk daar een andere keuze op gemaakt. en um, um, ja. ja, wat moet je dan nog zeggen? De minister komt er zelf ook even niet uit. En de Tweede Kamer voorlopig ook niet. In ieder geval is duidelijk dat minister Schulz opnieuw aan de bak moet. Gisteravond kreeg ze van de Tweede Kamer nog geen akkoord... voor haar plannen met die hogere maximumsnelheid. De Kamer wil eerst precies weten hoe het zit... met de risico's voor de verkeersveiligheid.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 Of dat op steun kan rekenen, wordt waarschijnlijk volgende week duidelijk als het debat wordt vervolgd. Ja, zo gaat het gekonkel in Den Haag nog even door. En wij zijn eigenlijk wel benieuwd wat de automobilisten hier nou van vinden. Wat vinden weggebruikers van die nieuwe maximumsnelheid? Ik vind ja, omdat het oh. misschien hopelijk wat doorrijdt. En volgens mij is er gesproken over uh, verkeersdoden. Hè. Dat het misschien dat zou, dat zou verminderen, dat is een leid, Maar nou, ik denk dat het uh, een klein verschil is van 120 naar 130. Maar het is wel een principiële kwestie, hè? als er nou meer verkeersslachtoffers komen. Ja, dan wordt het moeilijk inderdaad, als je het zo zegt. Ja, het is een twijfel inderdaad. 130 kilometer, ja of nee? Nee, omdat ik het om een aantal redenen echt onverantwoord vind. Uh, ten eerste lijkt het onderzoek dat het uh, niet milieuvriendelijk is daarbij uh, betwijfel ik ergens of de economie inderdaad zoveel helpt. Het is helemaal niet onderzocht of het uh, verkeersdoden vermindert. En ik vind het gewoon echt uh, onzinnig om in deze tijd van deze economische crisis... Uh, 130 miljoen euro uit te geven aan voorzieningen om die 130 kilometer uh, mogelijk te maken. Terwijl er dus echt wel hele andere vraagstukken op dit moment spelen. 130 kilometer, ja of nee? Absoluut, maar niet overal. Ik denk dat op plekken waar het onveilig is dat je niet harder moet gaan willen rijden. Absoluut niet, maar op de meeste plekken in Nederland. Ik denk, uh, wij komen als taxichauffeur in Duitsland, in België en overal. En wij hebben in Nederland, het, denk, het beste wegennet van al die landen. En ik denk dat wij hier absoluut harder kunnen rijden als 120. En als dat nou ten koste gaat van een aantal doden per jaar? Uh, op die wegen waar dat blijkt dat het niet veilig is om 130 te rijden, zou je het niet moeten willen. En ik, uw collega hoorde ik erachter in de auto, je schuilt even voor de kou hier uh, voor het station. Ja, maar ik ben het helemaal met mijn co collega eens. Als er, uh, als er ruimte is voor 130, dan, uh, ja, dan, vind ik gewoon, dan moet dat kunnen. Het gaat volgens mij om de kosten die gemaakt moeten worden om die wegen wel veilig te maken. Daar draait het nou om dat het CDA volgens mij uh, nee zegt. En die willen die 100 miljoen om die wegen die nog niet veilig zijn wel veilig te maken, niet betalen. Dus dat op die wegen dan 120 gehandhaafd blijft of 100. Daar ben ik het mee eens. Het geld even als het tenier kun je het niet uitgeven. Dus hou het geld in je zak. Maar op de wegen waar het wel kan, zoals de complete uitgebreide A2 met 10 banen... waar dat je maar 100 mag, is eigenlijk ook een beetje bezopen. Theo Verbrugge, onze verslaggever, pelde de stemming langs de snelweg. Op maandag blijft misschien straks de mat leeg. En ook de brievenbus. Hoort u zo meteen meer over. Weiland is met de verkeersinformatie. een wat drukkere ochtendspits, zonder dat het nou echt uit de hand loopt. Bij Rotterdam staan nu de langste files. Een paar zaken vallen op. De A20 naar Gouda, vanuit hoek van Holland, is een ongeluk gebeurd. Tussen Maasdijk en Vlaardingen West staat 9 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En er is veel vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Nieuwendijk, tussen Noordeloos en Nieuwendijk 10 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan het beste via Denver. Bos. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, zou dat uh, een feit kunnen zijn? Geen post meer op maandag. De mat bleef de laatste jaren steeds leger. Uh, op maandag vooral ook. En dus heeft staatssecretaris Bleken van Economische Zaken besloten... de maandagse bezorging af te schaffen. In de postwet staat dat uh, PostNL zes keer in de week de post moet komen brengen. En dat wordt dan nu vijf keer als de kamer ook akkoord gaat. Hanne Kluk van PostNL. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. Heeft u zelf bij de staatssecretaris hierop aangedrongen? We hebben dit uh, wel ook aangekaart. Inderdaad. We zijn uh, blij met uh, het voorstel van uh, staatssecretaris Bleker. Want kunt u eens schetsen um, hoe de situatie op dit moment is? Want wij begrijpen dat het uh, ja, bijna onbetaalbaar wordt om die post nog op maandag te blijven bezorgen. Dat dan de postzegels nou, ik overdrijf misschien maar, naar vijf euro moeten. Ja, eh, op maandag ontvangen we met z'n allen heel weinig post. Het is uiteindelijk maar 1% van de totale hoeveelheid die we met elkaar in een week krijgen, die we op maandag krijgen. Dus het gaat maar om ruim 1 miljoen poststukken voor eh, heel veel miljoenen adressen op de maandag. Ja, En hij is daarom Kluk, gekozen voor die maandag om die af te schaffen als postbezorgdag. Want je zou ook een dag, andere dag kunnen kiezen waarop juist meer post komt, of bijvoorbeeld de zaterdag. Nee, daarom is er voor gekozen inderdaad. Overigens is het wel de bedoeling dat we natuurlijk rouwpost en medische post wel blijven bezorgen. Ja, want, dat blijft overeind. Ja, want we kunnen ons voorstellen dat je op maandag toch graag op gang wil komen in de week en je post wilt hebben. Ja, maar uh, de praktijk leert dat op maandag de post wordt uh, bezorgd die uh, in het weekend wordt aangeboden. En dat zijn meestal de kaartjes die u en ik krijgen van familie of vrienden. Ja. ja en niet van bedrijven. U kunt hem niet op vrijdag afschaffen, dan krijg ik altijd van die blauwe enveloppen. Ja. <laughs> Ik denk dat de Belastingdienst dan niet zo blij is. Ah, oké. Okay. Nee, daar was ik ook al bang voor. Nee, maar goed, ik, ik, ik maak een gein. Maar het, het, het, het feit is dat het, dat het te duur is, hè? Um, Begrijpen wij ook van, van de staatssecretaris om het nog op deze manier te blijven doen. Kun je, kun je nogmaals eens aangeven hoe, hoe duur een postzegel zou moeten worden... als we op maandag blijven, als u op maandag blijft bezorgen? De, hoe duurder de postregel wordt, dat is wat lastig aan te geven, maar hij moet dan wel veel duurder worden. Um, want het is een verlieslatend dag voor ons bedrijf, uh, die maandag. Want je houdt het hele netwerk natuurlijk wel in stand. Hè. De brievenbussen worden gelegd, uh, het sorteercentrum werkt en de postbodes werken. Ja. Dus, uh, en, en, en er is uiteindelijk heel weinig post. Er uh, uh, is maar voor weinig adressen dan uh, een brief. Ja. En daar zit hem natuurlijk, de besparing, hè, de kostenbesparing. Want minder bezorgen betekent minder postbodes aan, aan het werk. Ja, sowieso uh, is natuurlijk het aantal postvolume post volume van uh, onze post uh, enorm uh, gedaald. Ja. Afgelopen uh, paar jaar is dat uh, met 30% gedaald, het uh, aantal poststukken. Ja. En we verwachten nog veel meer uh, daling. Dus uh, ja, die digitalisering zet wel door. Ja, maar één min dag minder bezorgen betekent ook minder postbodes in dienst? Uh, Nee, we zijn sowieso bezig met uh, een ingrijpende reorganisatie, dat weet u. Maar dit betekent echt een kostenbesparing uh, op deze manier. We zijn er dan nog niet helemaal met alle kosten. Het, is, het blijft uh, een, uh, een moeilijke situatie op maandag om de, de postbezorger, dat blijft geld kosten. Dus daarom is dit verzoek uh, gedaan. Maar dan, en, uh, dan zie ik nog meer wijzigingen wat u betreft aankomen in de postwet, of niet? Uh, nee, dit is natuurlijk een voorstel van meneer, uh, meneer Bleker. En dat moet nog door, natuurlijk door de Kamer uh, ja, worden. Dat ik. Maar ik kan me voorstellen dat u misschien nog wel wat meer vrijheid wil in dat opzicht. Nou, de kosten... Uh, kijk, de, de universele dienstverlening waar we het dan over hebben, hè, zes dagen in de week bezorgen. Uh, dat zou er nu vijf worden. Dat is inderdaad een um, uh, verlies later. Daar verwachten we ook dit jaar. Dat staat onder druk. En als je nog aan andere dingen zou moeten denken om de kosten te drukken, Ja, dan, dan zou je niet aan personeel uh, moeten denken, want daar zijn we sowieso nu bezig om het anders in te richten. Maar het gaat denk ik ook meer om naar de eisen van de universele dienstverlening waar je daarnaar naar wil kijken. En dan uh, kan je kijken misschien naar um, uh, de eisen die gesteld worden in de postwet aan uh, de, de hoeveelheid brievenbussen. Uh, of misschien het aantal uh, postkantoren. Ja, precies. Dus dan zou de postwet opnieuw moeten worden aangepast. Nou, wij, wij wachten ja. af hoe de Kamer uh, hierover ja. denkt. Want de PvdA heeft al aangegeven in augustus... tegen de afschaffen van de, van de maandag te zijn. We zijn benieuwd. Hanne Kluk van PostNL. Dank voor uw uh, snelle reactie. 10 voor half negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan het hebben over de blues. Dat was dé grote passie van de Amsterdamse student Frans Boom. In de Tweede Wereldoorlog werkte hij aan een analyse... van die in Nederland toen nog vrijwel onbekende muziek. Maar dat manuscript raakte spoorloos. Boom overleed als diplomaat in Indonesië. En muziekjournalist Wim Verbij is op onderzoek gegaan. En schreef een biografie van de oud-diplomaat genaamd Booms Blues... Er zit ook bij die biografie een cd met 24 nummers uit de bluescollectie van Boom en Jeroen Wiel moest natuurlijk die cd opzetten. Je luistert naar Thinking Funny Blues van Robert Hicks. Alias Barbecue Bob. Opgenomen op 5 november 1927 in Atlanta, Georgia. Dat kreeg Frans Boom ook te horen. Vlak voor de oorlog. Hipper dan de jazz, win voorbij. Ja, dat waren studenten op gymnasia en lycea. En uh, het was in die tijd zeer populair om uh, naar jazz te luisteren. Maar een selecte groep van deze liefhebbers die de liever naar blues, dan met name de country blues... dus de solo-gitarist op de veranda die zijn lied zingt. Dan breekt die Tweede Wereldoorlog uit... en krijgt het belangrijke partner van Frans Boom... voor de oorlog al bekend geworden als jazzcriticus, Will Gilbert... te maken met de macht van de bezetter. Als freelancer moet hij zich in allerlei bochten wringen om te overleven... En raakte hij betrokken bij het verbod van negroïde en negritische elementen in dans- en amusementsmuziek. En die muziek werd veel gespeeld. Gilbert werkte bij de cultuurkamer. En, uh, hij was een gerenommeerd uh, jazzkenner en Jazz was entaardigd de muziek, dus die moest verboden worden. Dat, de Duitsers wilden dat verbieden. Via de cultuurkamer werd hij dus verplicht... Gilbert dus verplicht om het jazzverbod te schrijven... Dus de voorwaarden waaraan muziek moest voldoen, wilde men dat ten gehoor brengen. En uh, ja, je mocht dan weliswaar niet naar de radio luisteren, maar uh, iedereen had natuurlijk zijn platen thuis. En Frans Boom zijn bluesplaten. Hij moest onderduiken en die onderduik was voor hem eigenlijk een zegen. Want hij had alleen maar tijd om te werken aan dat obscure boek, die obscure studie over de blues. Zonder zich ook maar iets van de Duitsers aan te trekken. die niks van die negroïde muziek moesten hebben. Hij kon in de beslotenheid van onder andere Etage op de Koninginnenweg in Amsterdam. gewoon doorgaan met de analyse van de satirische negermuziek, zoals hij het zelf noemde. Ja, ik denk dat het in de tweede fase van die onderduik. dus op het moment dat hij uh, op de Koninginnenweg zat. dat hij daar niet meer naar muziek kon luisteren. maar dat hij op dat moment al zoveel tekstmateriaal had dat hij dat hij gewoon kon schrijven. Voor Frans Boom was dit ook geen illegaal werk. Het was geen verzetswerk om aan zo'n studie te schrijven. Je, je zou het natuurlijk als een verzetsdaad kunnen zien... maar ik denk niet dat hij dat zelf zo ervaren heeft. Omdat het, ja, het was een muziek waar hij van hield... en dat die Duitsers dat nou toevallig in een bepaalde vorm verbieden... dat, ja, dat, dat heeft hij zich niet van aangetrokken en dat speelde ook geen enkele rol... Ook niet in de discussie die hij dus had met, die, uh, met Will Gilbert, zijn compaan die dus bij de cultuurkamer werkte en aan het jazzverbod werkte. Het kwam niet door de Duitsers dat het boek tijdens de oorlog niet verscheen. Of misschien weer wel. Want Frans Boom wachtte eerst het eind van de oorlog af. En daarna kwam er weer uitstel omdat hij moest afwachten wanneer Gilbert eindelijk gezuiverd was. Van het ene uitstel kwam het andere. En nu, na zoveel decennia, is het er dan toch. Ja, het was in 1970 was het al een keer aangekondigd... bij de Engelse uitgeverij November Books. Daar is het uiteindelijk niet verschenen. En uh, ja, ik heb dat... Uh... Ik ben vervolgens een speurtocht begonnen naar dat originele manuscript. Ik heb dat gevonden. Enigszins bewerkt is dat een, uh, zeg maar een bijlage bij de biografie die ik geschreven heb... over Boom en uh, Gilbert. Een verhaal over passie van voor de oorlog. Obsessie en passie, inderdaad. potatoes in de blues was een obsessie en een passie van oud-diplomaat Frans Boom. Van hem is er nu een biografie en die heet Boom's Blues. Nou, en die blues zal ook veel gedraaid worden door uh, bouwvakkers en aannemers, kan ik mij zo voorstellen. Wij zijn vanochtend, dat wil zeggen Joris van de Kerkhof, is vanochtend op een bouwplaats in uh, Amsterdam op Eiburg. Vanwege de cijfers die vanochtend komen, Joris, de werkloosheidscijfers van het CBS, ja. om half tien ongeveer. Uh, nou weten we dat de bouwsector het zwaar heeft, hebben we dat al gehoord van jou vanochtend. Zijn zij de enige of zijn er ook andere sectoren, weet je dat? Ja, ik, ik denk, uh, de, die cijfers moeten dus nog komen, maar het, het gaat inderdaad niet alleen om de bouw. Wel een mooi gezicht hier trouwens, uh, een man die een beetje aan het boren is op een, een, een verhoging, die is in het plafond aan het boren. En zijn checkie uh, die hangt... Uh, nou ja, zo beetje. die hangt zo naar beneden dat hij bijna aan zijn kin vastplakt. Euh, <laughs> uh, hier uh, bij het bedrijf Visser Mol, uh, die aan het bouwen is, drie villas. Uh, uh, daar hebben ze al aangegeven hoeveel miljoenen er minder uh, omgezet wordt. Ze houden voor volgend jaar rekening... Uh, dit jaar gaat het om 14 miljoen. Volgend jaar houden ze rekening met, uh, met, met 8 miljoen. Meneer Theus, u bent... Uh, Econom, het verstand van de bouw, omdat je ook in een huis woont... dus niet zo heel veel verstand van de bouw... maar wel van hoe het, verder in, ja, ja. hoe het verder in de rest van de wereld gaat. Ja. Um, de bouw gaat slecht, ja. maar dat is lang niet alles. Waar, waar, waar vallen nog meer klappen, denkt u? Uh, de verwachtingen zijn dat, uh, dat ook de export gaat dalen. Dat betekent dat de industrie uh, er last van heeft. en Daarbij hoort dan ook de logistiek en het transport... Uh, de, de burgers die hebben al een aantal jaren dat uh, het inkomen niet stijgt, eigenlijk daalt. Houden dan ook hun hand op de knip, dus die gaan minder besteden. Dat betekent dat de detailhandel, groothandel, dat die daar ook allemaal last van zullen hebben. Maar uh, verwacht... je uiteindelijk ook, als je een nieuw huis wilde kopen, ga je dat niet kopen omdat het te duur is om te kopen. Omdat je je oude huis niet kunt verkopen. Ja, plus ook alle onzekerheid natuurlijk op, over de woningmarkt en de hypotheekaftrek. Waar mensen ook niet weten, van welke kant gaat dat uit. Dus dat... dat, dat voegt nog onzekerheid toe op, uh, op degene die al bestaat. U vindt dit helemaal niks, U bent directeur van het bouwbedrijf. Dit negatief gewouwel. Nou ja, dat zei ik er dus straks over. We zouden het positief houden en dat, uh, dat gebeurt dus niet. Uh, ik zou zeggen, gewoon kopen. Want die, uh, die zekerheid, die komt, uh, die komt wel hoor. Grappig, hè? tegen beter weten in. Nou ja goed, ik, ik hou ook maar af op de, op de voorspelling van Planbrouw planbureau dat we nu uh, een aantal, uh, zeg maar tot midden volgend jaar, uh, negatieve groei hebben, dus daling hebben. Uh, we we verwachten vandaag ook cijfers van het CBS over de werkloosheid. Nou die zijn, de werkloosheid is de laatste vier maanden sinds de zomer elke maand uh, toegenomen. Nou we weten nog niet wat het vandaag wordt, maar de, voor de vorige maanden was het forse stijging. Uh, de verwachting is dat, die, dat die, die werkloosheid misschien toch hoger gaat worden... dan die net in de vorige crisis was. Dus ik, ja, een beetje pessimistisch ben ik ben. Daar uh, ontkom ik niet aan. Maar heeft het zin, het, het, het positivisme van, van, van, van de directeur... van ja, maar als we maar negatief blijven praten, wordt het helemaal niks. Werkt dat zo? Nou, we kunnen elkaar uh, in een recessie in praten. Zeker als, uh, uh, als, als, als uh, mensen in het, in het beleid dat gaan doen... Uh, maar, uh, maar goed, de, de feiten zijn er natuurlijk ook. De, de wereldhandel die zakt in, daar kunnen we heel weinig aan doen. Nederland is een exportland, 50-60% van ons inkomen komt. Dus dat, ja, dat gaat gewoon gebeuren. Wat we moeten hopen is dat, dat er in Europa, de Europacrisis... dat die inderdaad uh, netjes wordt opgelost. Hè? Dat het niet erg wordt dan ook niet. Jeuk, jeuk, hè, u jeuk als je die politici ziet. Hoort. Ja, ik zou of niet graag... hoort eigenlijk. Nou ja, goed, ik zou het inderdaad graag, uh, graag anders doen. En veel sneller een beslissing uh, nemen over waar we naartoe moeten gaan. Uh, nou, stel dat ze dat, stel dat, dat doen, dan mogen we hopen dat we midden volgend jaar eruit komen. Het is geen zware crisis waar we in zitten. Het probleem is alleen dat ze heel snel komt op de vorige. En, en bedrijven waarschijnlijk nog last hebben van de vorige. En nu weer uh, een nieuwe golf over zich heen krijgen. Komt het toch nog een beetje positief uh, uh, aan het eind van het, uh, van, het, van het verhaal. En het is ook wel mooi, uh, Marcel Laren, dat ze hier zo in stilte aan het bouwen zijn. Maar het huis wordt wel steeds mooier nog.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 Veel wegen kunnen 130 kilometer nog niet aan. En geen post meer op maandag. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De onenigheid over de verhoging van de maximumsnelheid... groeit binnen de coalitie. 20 van de snelwegen is niet veilig genoeg... en moet worden aangepast om 130 uh, te kunnen rijden. Minister Schultz van Hagen. Als je harder gaat rijden, dan betekent dat altijd dat, uh, dat er extra risico's komen. Hè. Extra snelheid betekent uh, harder botsen, betekent extra risico's voor gronden of voor doden. Het CDA wil daar geen extra geld aan uitgeven. Minister Zult van Hagen heeft de steun van het CDA nodig, anders is er geen kamermeerderheid.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 In het oosten van India zijn zeker 100 mensen overleden na het drinken van vergiftigde alcohol. Deze Indiase verslaggever vertelt dat er verder veel mensen in het ziekenhuis liggen. Some 165 of have been admitted at several hospitals in in the district and another about 35-40 have been brought to Kolkata's MR Bangur hospital where treatment is going on. We are getting reports of deaths in India vallen vaker doden doordat illegale drankstokerijen het niet erg nauw nemen met ingrediënten. Vaak worden chemische stoffen toegevoegd. De Indiaanse politie heeft vier mannen gearresteerd. Curaçao krijgt van minister Donner niet meer vrijheid. Volgens hem zijn het toezicht op politie, justitie en de staatsfinanciën juist een voorwaarde voor Curaçao om binnen het Koninkrijk te blijven. Gisteren zei premier Schotten dat Nederland Curaçao niet zo op de vingers moet kijken. En toen Curaçao vorig jaar een apart land binnen het Koninkrijk werd, is afgesproken dat er, meer, dat er onafhankelijk toezicht wordt gehouden op onder meer de overheidsuitgaven van het eiland. Wat Donnen betreft blijft dat dus zo. Naast Standard Poor's heeft ook kredietbeoordelaar Fitch de status van de Rabobank verlaagd. De bank geldt nog altijd als de meest kredietwaardige bank ter wereld. En die afwaardering is dan ook het gevolg van de economische omstandigheden. Volgens Fitch is de kapitaalpositie van de Rabobank in orde. Er zijn ook de recente resultaten geen problemen. Maar de Rabobank is een coöperatieve bank en heeft geen notering aan de beurs... en daardoor kan de bank moeilijker kapitaal aantrekken... en is die sterk afhankelijk van spaargeld. aldus Fitch. Ook vier andere Europese banken hebben een lagere kredietstatus gekregen. Het verbod op de incestueuze objectkeuze... zoals Freud het accuraat formuleert... is ooit geïnitieerd om impulsief bloedvergieten te voorkomen... Groot dicté der Nederlandse taal, de eerste regels daarvan. Dat dicté is gewonnen door Marit Kramer uit Haarlem... en de Vlaamse nieuwslezer Freek Braakman. Het was de eerste keer dat een prominente deelnemer bovenaan... eindigde bij de taalstrijd en er waren ook eh, niet eerder twee winnaars. Kramer en Braakman maakten allebei vier fouten. Het gemiddeld aantal fouten lag op 13. tekst was, u hoort hem zo net even, van schrijver Arnon Grunberg. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 Wat opvalt is het ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Bussum en de Afritsoest, 7 kilometer. De weg is zojuist wel weer vrijgegeven. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en knopen Klaverpolder, 9. gebeurde daar een ongeluk naar een vrachtwagen, maar de weg is open. Er veel vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda... tussen Noorderloos en Nieuwendijk, 12 kilometer na een ongeluk. De opruimen duurde allemaal erg lang, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Maar voorlopig kunt u van Utrecht naar Breda beter omrijden via Den Bosch... over de A2 en de A59. De restant van de kijkers op de A27 vanuit Breda... tussen Hank en Werkendam, 7 kilometer. De A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen... tussen Heinkensand en, en Arnemuiden 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd en er is maar één rijstrook open.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 Het goede nieuws is dat wij een bid gaan uitbrengen op de wereldkampioenschappen beats in 2015. En dat ons inmiddels is toegewezen dat wij in 2012 de Europese kampioenschappen mogen gaan organiseren. Dus dat is binnen. Ja, dat is binnen. En waar gaat het gebeuren? Ja, allemaal in, in Scheveningen. Den Haag als, als grote sponsor beatsvolleybalstad van, van Nederland. Dat is een twee-eenheid. Zeg, zijn wij zo goed in dat beachvolleybal dat dit ons gegund wordt? Want, ja, wij want bij zijn, dit, dit... Wij zijn uh, f, uh, heel goed in, uh, in beachvolleybal. Ja, want ik denk even gelijk ook aan het zaalvolleybal, want daar gaat het niet zo heel erg goed. Nou, daar, uh, daar, daar is het jammer dat wij met de, de mannen niet naar de Olympische Spelen gaan. We zijn hmm. wel dichtbij gekomen, maar dit is inderdaad niet gelukt. En met de vrouwen is het nog heel spannend. Daar hebben we nog goede moed, het zal, het zal niet makkelijk zijn. Maar uh, met de beach is het uh, eigenlijk zeker dat wij zowel met uh, de vrouwen als, uh, als de mannen daar aanwezig zullen zijn. Als die vormbehoud tonen, dan zijn wij met uh, tenminste twee en misschien wel drie teams op de Olympische Spelen in Londen. Goed. En nu is het uh, uniek dat Nederland zo'n groot toernooi beachvolleybaltoernooi gaat organiseren? Nou, de, de geschiedenis van beachvolleyballen in Nederland is toch, uh, toch vrij uh, jong. Überhaupt in, uh, in de wereld, maar in Nederland uh, zeker. Ja, het uh, maakt een enorme groei mee uh, in het, uh, het hele breedte sportcircuit. Uh, nu ook bij, uh, bij verenigingen. Het is dus voor de eerste keer dat wij, uh, als het allemaal doorgaat, uh, wereldkampioenschappen gaan, uh, gaan organiseren. Ja, hoe, gaat... groot, hoe groot schat u die kans? Het is natuurlijk mooi als u dat EK al heeft georganiseerd. Dan kunt u laten zien hoe goed u daarin bent. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Ja. Ja. En, en, en dan? Denkt, denk, denkt u dat de kans groot is, dat het lukt? Nou, wij, wij denken dat uh, de kans uh, groot is. Ja, met name omdat wij een, een, uh, vinden wij een unieke propositie aanbieden aan de FIVB. Dat is dus de Wereldbond van, uh, van het Volleybal. Uh -huh. uh, en dat heeft te maken met twee, uh, twee zaken, of drie zaken eigenlijk. Onze samenwerkingspartner TIG Sport, uh, dat heet Promoter... Ja, bekend van This is Golf uh, met de grote golfevenementen in Nederland daar hebben we een hele stabiele goede ondernemende partner aan, dat is één twee, wij zijn voornemens met uh, tenminste vier uh, speelsteden te gaan werken dus niet alleen Den Haag maar op dit moment uh, hebben Amsterdam al, uh, al, heeft al ingetekend en ook Apeldoorn en de provincie Gelderland hebben ingetekend en we zijn dus nog bezig met een aantal steden te onderhandelen mm. dat, is, uh, dat is heel bijzonder ja, dat het niet betrokken blijft als één stad. En als laatste ja, dat wij de sport maximaal daarin gaan betrekken. De doelstelling is dat gedurende die wereldkampioenschappen een enorm breitensport-evenement gaat plaatsvinden. We denken zelfs aan 500 velden. Nou, maar vier spelers. Dan kunt u uitrekenen hoeveel beachvolleyballers daaraan deel gaan nemen. Ja, en waar ligt dat strand van Amsterdam? Allemaal, allemaal aan dat hele grote, lange, brede strand in Scheveningen. Nee, dat strand van Amsterdam, wat u net zei, over die oh, gaat op de Dam, ja. Oh, dat Amsterdam. is natuurlijk ook spectaculair. Ja, de, band, de Dam wordt volgestart met, uh, met zand. En daar gaat uh, dat plaatsvinden, hetzelfde geldt voor het Marktplein in, uh, in Apeldoorn. Doelstelling is dat we dat midden in de stad doen. Om vooral mensen ook mee te nemen en het ook uh, van, van, uh, zeg maar, van de mensen te laten zijn. Gefeliciteerd, meneer nieuwkerken Met het binnenhalen van het EK en voor het WK, uh, dan uh, hebben we een goede hoop. Goed zo. Hartelijk dank. Voor je dank. Goedemorgen. Ja, dag. We gaan nog eventjes naar Amsterdam, naar um, Ja, Daar hebben ze ook een strand, hè, Joris? Zou mooi zijn voor ons, of niet? Ja, dat, dat is hier niet ver vandaan, hè, dat, dat strand. Uh, daar kunnen ze, dat, dat, dat, dat, dat kun je recreëren, Daar kun je ook volleyballen. Dat kan allemaal. Je kunt hier ook gewoon aan het water uh, zitten. Hier is geen strand hier waar, uh, waar, waar gebouwd wordt. Uh, hier is, uh, uh, ja, wat is dit eigenlijk? Ik <lacht> Lekker, hoor je antwoorden. <lacht> En dan wordt hij... Ja, ze zijn flink aan het zagen. Ja, dat is ook wel mooi, toch? Er wordt gewoon gewerkt. Nou, nu even niet, maar hij gaat er zo mee door. Een bedrijf eh, waar het op zich niet zo goed mee gaat. Een paar jaar geleden eh, hadden ze twee keer zoveel mensen aan het werk eh, dan nu. De laatste maanden eh, 22 mensen moeten ontslaan. Er zijn er nu nog 104 over. U mocht blijven. Waarom eigenlijk? Omdat ik heel goed ben, hè? En waarom bent u zo goed? Nou, ik... Kijk, uh, uitgelood. zo zou ik heb het ook zien. De ene mocht wel uh, ons om het, om het om en die andere niet. Vanwege het, uh, het systeem, hoe heet het systeem ook alweer, Remco? Afspiegeling. Afspiegelingssysteem. Oké, okay. en hoe werkte dat dan? Um, wat je doet is uh, alle mensen met dezelfde functie in vijf leeftijdscategorieën inbouwen. En ja, dan uh, geeft uh, in per leeftijdscategorie uh, die het uh, kortst is, die moet dan uh, als eerste uh, verdwijnen. Als... En hij zat er gewoon al eigenlijk nou, niet te lang dus, want hij mocht blijven. Hij mocht gelukkig blijven, ja. Ja. Hebt u wel uh, het idee gehad van, oeh, dat is op het randje? Nou, we wisten oh, ja. het eigenlijk niet. We zagen het eigenlijk niet echt aankomen. Nou, iedereen praatte erover dat het zo slecht ging. En, ja. En... ja, bij ons, we dachten, het gaat nog wel goed. En in één keer hoor je het, en dan uh, mag er een paar weg. Dan uh, zag ik twaalf in je schoenen, ja. Dat je, dat je het hoort. Maar ja. ga een leuke berichten. Voor ons dan. Ja, dat is voor dit jaar. Voor volgend jaar uh, wordt er begroot dat er uh, nog minder omgezet gaat worden dan, uh, dan dit jaar. Het is niet per se dat er dan mensen ontslagen moeten worden. Maar hebt u die angst toch ook niet een beetje dat het, uh, dat het dan volgend jaar wel, wel gaat gebeuren voor u? Ja, we zien we dan alweer. <laughs> we blijven gewoon per, per, per klus. En dan, uh, ja, Ik hoopt dat je er niet tussen zit natuurlijk. Als het weer, als het nog een keer gaat gebeuren. Wanneer is het klaar hier? Ze willen week vijf. Maar dat gaan we niet helemaal halen, denk ik. ik zal het wel even gaan rekken. Okay. Ja, ja, ja, dat is dan wel nodig maar aan het werk te blijven. Weet je al wat de volgende klus wordt? Nee, nog niet. Is die er wel? Ja. Ah, oh, oké, okay. dan komt de volgende klus. Ja, ik ben meestal met mijn klus bezig. En als het af is dan, ga je, ga je palen van, we gaan daar, daar naartoe. Want twee klussen is niks. Als je het tegelijk moet gaan doen, zeg maar. En, en, en erover denken, dat, dat heb ik geen zin. Maar ik hoorde, ik heb een volgende klus, dus uh, we kunnen weer doorgaan. Ja, gaat gaat er ook iets meer bij lachen. U bent van de vakbond. Dit uh, schouder ophalen van we zien wel, maakt u dat ook niet vaak mee? Dat maak je vaker mee, want ze, ze kunnen ook niet veel anders. Uh, ik denk dat er één uh, partij nu wel aan zit is, en dat is de overheid. Schiet als overheid niet in de kramp door te bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen... maar investeer in, uh, in de toekomst. Uh, bijvoorbeeld door een btw-verlaging. Of haal investeringen die nodig zijn voor het herstel van scholen... of het opknappen van scholen. Haal die naar voren, zodat dit mensen aan het werk kunnen. Dat dingen. De plannen waren er in 2008 wel en daar hoor je ze nu niet meer over. Hoe kan dat dan? Ja, uh, misschien vergeten, uh, maar ik, ik denk dat het belangrijk is dat ze terugkomen. Het zijn vakmannen, het, zijn, het is mooi werk, ze maken mooie stukken... en die mensen zijn het waard om uh, daarin te investeren, ook in de toekomst. Hoe oud bent u? 49. Als hij nou ontslagen zou worden en als het over twee jaar weer beter gaat... neemt u hem dan aan, hij is eigenlijk veel te duur dan toch? Nou, dat valt mij hoor, dat die te duur zou zijn. Nee, dat, daar geloof ik wel in dat die, dat die er weer aangenomen kan worden. Wat ik, wat ik, ik wil nog even graag reageren op uh, wat u net vroeg van waarom toen wel en nu niet. Ik denk dat in 2008 dat uiteindelijk het meegevallen is... dat heel veel bouwbedrijven mensen vastgehouden hebben... en dat de overheid daar nu weer van uitgaat. Ik had beloofd een positief verhaal te brengen. Dat wil ik ook graag zijn. Maar? maar inderdaad, een maar ik denk als, we, uh, als de overheid niks doet dat het veel erger wordt dan de vorige keer. En dat, het dan, dat we dan nog niet het einde hebben gehad. Dus een oproep aan de overheid, eh, eigenlijk gezamenlijk... tussen een werkgever en een werknemer. Doe wat. Absoluut. Dan gaat u ook maar eens wat doen dan? Wat gaat u doen? Nu gaan doen? Een beetje uitvoerder hier al. <laughs> en die schouders gaan weer omhoog. Aan, scouders, een beetje dingetje ja? doen. Ja, hier, daar, Hoogkarspol, hoog, hè? Bovenkarspel, hoogkarspel. Hoog, hoog, hoog, ja, daar hebben ze het over hier. En ja, goed, hoog, ja, hoog, veel succes vandaag en morgen tot week 5, 6, 7 mm hij weet het zeker, president Obama. De oorlog in Irak is voor de Amerikanen voorbij. Hoort u zo meer over naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Wijnand Zwaan. Grote drukte rondom knooppunt Gorkum hangt allemaal samen op de A7 met een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Breda. Er staat tussen Noordloos en Werkendam nog 10 kilometer fieden. De weg is wel weer vrij. Maar alles wat daarop aansluit is vastgelopen. Vooral de A15 vanuit Rotterdam. Tussen Hendrik-Ido Ambacht en Gorkum 21 kilometer. En ook de andere kant op staat het vast. Verder in een vrij normale spit. Met nog één opvallende file in Zeeland op de A58 naar Vlissingen duurt vrij lang het afhandelen van het ongeluk bij Arnhem-Muiden. Vijf kilometer file levert het op en er is één rijstrook licht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Anderhalf miljoen Amerikaanse soldaten waren er in Irak de afgelopen negen jaar. 30.000 raakten er gewond. 4.500 brachten het zwaarste offer, overleden. Voor kerst komen alle Amerikanen naar huis. Obama verwelkomde gisteren in North Carolina een van de laatst terugkerende eenheden. Hij keek een beetje terug, maar vooral vooruit. Michelle Obama nam het eerst het woord op de welkomstplechtigheid. De president verwelkomde zijn troepen uit Irak meer als family man dan als opperbevelhebber. Michelle, you are a remarkable first lady. You are a great advocate for military families. je bent een geweldige pleitbezorger van families van militairen. En je bent leuk. En Obama riep zijn soldaten op saying, om ook family man te worden. Gentlemen, that's your goal, to marry up. Het is tijd om te trouwen. Maar dan wordt de president serieus. For years, our has been at war in Iraq. Negen jaar hebben we gevochten in Irak. Jullie van Fort Bragg waren er altijd bij... zegt hij tegen de honderden militairen met rode parachutisten die hem omringen. En ik ben trots dat ik eindelijk deze woorden kan spreken... Welkom. Home. Welkom. Home. Welkom. Home. Dit was het kippenvelmoment voor de soldaten van de 82nd Airborne Division. Welkom. Dezelfde eenheid overigens die tijdens de Tweede Wereldoorlog landde achter Nijmegen. Ietsje minder lang geleden sprak president Obama zich uit tegen de oorlog in Irak. Daar was gisteren nauwelijks iets van te horen. De commander-in-chief had alleen maar lof voor zijn troepen. Jullie waren meer dan alleen militairen. Jullie waren diplomaten, ontwikkelingswerkers, vredestroepen. Hiermee hebben jullie laten zien dat ons leger het beste is van de hele wereld van alle tijden. Through all this, you have shown why the United States military is the finest fighting force in the history of the world. Het is niet met words. Jullie bedanken met woorden is niet genoeg, want woorden zijn goedkoop. You stood up for America. America needs to stand up for you. Jullie kwamen op voor Amerika. Amerika moet er nu zijn voor jullie. Obama zegt dit omdat er in deze tijden van crisis nogal wat zorg bestaat. Of alle veteranenprogramma's wel behouden kunnen blijven. And make no mistake, as we go forward as a nation, we are gonna keep America's armed forces the strongest fighting force the world has ever seen. That will not stop. En ook al wordt er bezuinigd op het leger, we zullen ervoor zorgen dat dit het sterkste van de hele wereld blijft, verzekerde de president. En dan het meest dringende probleem, werk. Veteranen hebben het moeilijker dan de gemiddelde Amerikaan om een baan te vinden. Jullie hebben Irak opgebouwd, nu gaan jullie Amerika opbouwen. En Obama vertelde nog eens dat werkgevers die veteranen aannemen belastingvoordelen krijgen. Verder bood de president zijn trots. Daarmee zullen de veteranen het dan moeten doen in de burgermaatschappij. Ik kon niet prouder van je. En Amerika kon niet prouder van je. God bless you all. God bless your families. En God bless the United States of America. Wij praten verder over Obama en Irak. Dat doen we met Willem Post, Amerika-deskundige van het instituut Klingendaal. Meneer Post, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, Obama heeft de oorlog in Irak al vaker ten einde verklaard. Toch waarom nu opnieuw? Ja, kijk, het klonk een beetje als een kerstlied. Hè? Deze ronkende patriotische toespraak. Coming home for Christmas. Maar inderdaad, het goede nieuws is voor de Amerikanen... dat het ook een, een blijvende terugtrekking is uit de Irak. Deze maand is het voorbij. En vergeet niet, dit was de grote verkiezingsbelofte van Obama vier jaar geleden. Hij als de anti-Bush die zei, de Irakoorlog is een foute oorlog... gebaseerd eh, ja, op allerlei misverstanden en leugens... want de massa vernietigingswapens zijn niet gevonden. Dus hij lost zijn verkiezingsbelofte in. En nieuwe verkiezingen komen er alweer aan, meneer Post. En dat was <laughs> ook te horen wel in zijn toespraak? Ja, zeker. He, ik zei al, het was een toch wat, wat patriotische, ronkende uh, toespraak. Uh, Fort Bragg uh, ligt in North Carolina... Uh, 202 militairen hebben daar het uh, leven gelaten in Irak vanuit deze basis. Tienduizenden militairen waren daar in Irak. Dus dat was een logische keus. Maar inderdaad, de verkiezingen spelen een rol. Want North Carolina, waar Fort Bragg in ligt, is een van de uh, 12-13 zogenaamde swing states. Mm. Hè, waar het een, een dubbeltje, een dollar op zijn kant wordt. Hè, wordt het nou de democraat of de republikein die ze zullen kiezen? En Dus ja, is dat voor Obama ook belangrijk om zich daar te presenteren als een zeer vaderlands president. Ja, en zich ook te profileren richting de Republikeinen, meen ik. Want we hoorden hem zeggen... Um, dat er belangrijke lessen moeten worden getrokken uit dit conflict. Dat het um, makkelijker is om een oorlog te beginnen dan te beëindigen. Was dat een sneer naar de Republikeinen, naar Bush, die die oorlog begon? Ja, ik heb die toespraak heel uh, zorgvuldig zitten lezen. En je ziet inderdaad een enkel zinnetje. Uh, hij zei, uh, we hebben hier een hele grote controverse over gehad over deze oorlog. Nou, uh, aan een half woord heb je wat dat betreft... Uh, genoeg. Dat was natuurlijk toch een sneer naar president Bush. Voor de rest was het allemaal optimisme. Kracht uitstralen. Er is een Gallup-peiling geweest gisteren. Daar is het gemiddelde bekendgemaakt van de twaalf swing states... Nogmaals, daar hoort North Carolina bij. En dan blijkt dat Gingrich en Romney, de republikeinse tegenstanders... respectievelijk 5 en 3 procent voorsprong hebben op Obama. Dus er is wel werk aan de winkel voor de president in zijn herverkiezingscampagne. Ja, want de conservatieven zijn dan dus aan de winnende hand. En is het in die zin belangrijk dat Obama ook zegt dat ze het sterkste leger wat ter wereld willen behouden... dat zijn aandacht wel degelijk bij defensie, bij de krijgsmacht ligt? Ja, dat is ontzettend belangrijk. Hij wil zich ook echt een veiligheidspresident noemen. Maar hij heeft natuurlijk wel wat bereikt, je kunt zeggen. Bin Laden is uitgeschakeld door Obama. Hij heeft als een... De hoogste verantwoordelijkheid. Maar dat al... is alweer even geleden, hè? Ja, dat is alweer even geleden. Uh, je ziet in Afghanistan een geleidelijke terugtrekking. Dat moet allemaal zijn uiteindelijke beslag krijgen in 2014. Nu dus in december 2013, einde aan de Irakoorlog. Nou ja, dat is voor het moment allemaal mooi. Maar ik moet wel zeggen dat uh, er wel zorgen zijn om Irak. Er is, uh, wat je nu dus eigenlijk... Er zijn ook al mensen die zeggen, je laat Irak in de steek. Kijk, het klassieke model is... denk maar wat verder terug in de geschiedenis aan uh, Duitsland en Japan... Hè, waar de Amerikanen zich heel erg mee bemoeid hebben na de oorlog dat er een veiligheidspact wordt gesloten als je je terugtrekt. De Amerikanen zijn zes jaar in Japan geweest met hun leger... tijdens een bezettingsperiode. Nou, dan komt er een veiligheidsverdrag, basis worden ingericht... om de Japanners in dit geval dan uh, verder te ondersteunen. Nou, met Maliki, de I uh, Iraakse premier, is dat dus niet uh, gelukt. Nee. En de Amerikanen trekken zich wat dat betreft echt terug. Er blijven wel wat trainers over. Maar er is veel instabiliteit. Het sectarisch geweld in Irak neemt toe. En we zien ook wel wat dictatoriale trekjes bij meneer Maliki, die notabene uh, zijn Syrische collega Assad, als een van de weinigen, niet laat vallen. Dus, ja. hè? Nou, maar, maar dan wordt het interessant natuurlijk de aanloop naar die verkiezing op 6 november 2012. Want stelt dat het um, nou, nog mis, meer misgaat dan het nu gaat af en toe in Irak, kan zich dat ook tegen Obama keren? Nou, weet je... Uh, het is voor het moment toch een wat triomfantelijk gevoel... Hè, wat het Witte Huis uitstraalt. Hè, kijk eens wat we dan nu toch gedaan hebben. Maar ik maak me wel zorgen als ik ook kijk in, in Irak naar bijvoorbeeld de rechtspraak. Dat is echt nog niet goed op orde. De rule of law, dat hele wederopbouwproces. Je ziet dat Maliki ook allerlei persoonlijke vrienden benoemt. Ja, er is een grondwet, er zijn verkiezingen geweest. Maar je ziet ook dat een aantal soenitische, laten we maar even zeggen, minderheidsprovincies uh, protesteren. Hè, het gebrek aan, aan inspraak. Uh, de oliegelden, de verdeling daarvan, dat is nog niet goed geregeld. Het leger en de politie zijn nog niet op orde. Dus? Dit kan zich uiteindelijk, ook al als een boemerang... weer richten op het Witte Huis zelf over een half jaar. Over een jaar, vlak voor de verkiezingen, een klein jaar. Dan, eh, als het geweld gaat verder escaleren... ja, dan zullen de republikeinen hier natuurlijk echt... Gebruik van maken en Obama dit nog wel even onder de neus wrijven. Ja, een andere verkiezingsbelofte zal die niet uh, na kunnen komen. Dat is al tenminste nog niet. Dat is Guantanamo Bay sluiten. Dan is er ook nog een omstreden wet aangenomen door het Huis van Afgevaardigden die militairen meer bevoegdheid geeft, dan maakt het het nog lastiger. Is dat voor de kiezer, we hebben er nog een half minuut voor, meneer Proffers, dus <laughs> ja. doet u maar een simpel <laughs> ja. antwoord. Is dat voor de kiezer wat minder belangrijk? Ja, het is nu wel heel erg de economie. Ja. Als je kijkt, werkloosheid daalt iets. Je kunt zeggen dat de huizenmarkt iets wat stabiliseert in een aantal staten. En daar gaat het om nu? Uiteindelijk, it's the economy. Always. Ja. Als je anders denkt... Zeker in deze tijd. ...ben je stupid. Ja, dat woord dat wilde ik me even weglaten. Ja, dat zei Bill Clinton al. Nou, doe het altijd goed, meneer Post. Ja, oké. Okay. Hartelijk dank voor uw analyse. Ja, dank. Goedemorgen. Ja.